5 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Florida hebben president Obama en zijn uitdager Romney... hun derde en laatste debat gehouden voor de presidentsverkiezingen van 6 november. Romney benadrukte dat de Verenigde Staten de afgelopen jaren... te weinig leiderschap hebben getoond. Obama verweet zijn Republikeinse uitdager... dat hij geen duidelijke boodschap heeft en steeds wisselt van standpunt. Het debat ging voor een deel over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Romney zei dat het een chaos is in die regio. Als een van de voorbeelden van wat er mis is in het Midden-Oosten... noemde de republikein het feit dat de moslimbroederschap... aan de macht is in Egypte. Obama wees op het verdrijven van dictator Gaddafi in Libië... en de steun die de VS democratische bewegingen heeft gegeven.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 Bij een ontsnappingspoging van gevangenen in Zuid-Afrika zijn drie gedetineerden om het leven gekomen. Ongeveer 15 mensen raakten gewond. Ze zaten in een bus met in totaal 36 gedetineerden die van de rechtbank werden teruggebracht naar de gevangenis. Toen de bus stopte voor een verkeerslicht ontplofte achterin een bom. Volgens de politie wisten twee gevangenen door een gat naar buiten te komen, maar werden ze snel gepakt.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Volgens de laatste peilingen is Obama dus de winnaar van het verkiezingsdebat... dat zojuist is afgesloten. Het laatste grote verkiezingsdebat op de televisie in Amerika... Uh, voor de verkiezingen die over twee weken plaatsvinden. Wie was volgens u de winnaar? Hebt u het gevolgd en hebt u een ja, mening erover... wie volgens u het het beste heeft gedaan? Laat het weten. 0800-1121... En als u een ander verhaal hebt over het debat, laat het ook horen. Zometeen om half zes focus op de wereld... waarin we onder andere bellen met Anko en hij woont in Mali. En zojuist is bekend geworden vannacht... dat Frankrijk voor het einde van het jaar onbemande vliegtuigen, is... oftewel drones gaat sturen naar West-Afrika... om de Malinese regering te helpen... bij de strijd tegen de extremisten in het noorden van het land. Zometeen vragen we hoe dat nieuws is aangekomen. Over het debat 0800-1121.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 The Year of the Cat, El Stuart. Ronnie, goeienacht. Goedemorgen, kan ik nu wel zeggen. Ja, hè? ja het is uh, goedemorgen. Hè? Ronnie klinkt een beetje als uh, Romney. <laughs> ja, dat klinkt wel als <laughs> Romney. Hè? Maar okay. uh, voor, mij, uh, voor mij hoeft hier niet te komen. Nee, liever Obama? Uh, ja, zeker. Uh, hebt, hebt u uh, het uh, debat een beetje gevolgd vannacht? Ik heb het vannacht gevolgd, ik heb het vorige keer gevolgd. Want uh, ja, ik vind, ik vind het gewoon leuk, want ik zit in de auto hoor, or, ja, en ik kom vanaf Duitsland. Ja. En nou, een kilometer of veertig achter het Duitsland, kan ik het al ontvangen. Hè? Dus uh, uh, dat was mooi op tijd. In de vrachtwagen? Uh, uit de was besteld bestelbus. Oké, okay, oké. Okay. En wat, wat vond u van het debat vannacht? Nou, ik, ik vind gewoon na zoals vorige keer, en trouwens, na zoals altijd. Uh, de heer Obama, die komt bij mij komt die heel zelfverzekerd over. Huh. Met wat hij wil bereiken met Amerika, met uh, de economie, met uh, mensen die gewerkt hebben, die allemaal nieuw werk moeten krijgen. En, ja, zulke dingen allemaal meer. En met de, uh, de buitenlandse. Uh, tegen Pakistan en Afghanistan, noem maar op. Eh, ja, ik vind hem gewoon heel zelfverzekerd overkomen. Ja. En wie en, vond, als, als iemand anders een andere mening heeft, 0801121 Obama dus de winnaar, volgens u. Um, um, vindt u hem al jaren uh, uh, heel erg goed? Ja, ja. Vanaf, vanaf het begin al. En zou u dan ook liever in Amerika wonen, of dat niet? Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, nee, wat, uh, wat, ik, wat ik nou wil zeggen. Uh, hier had uh, minister Président uh, gezeten, ja. Die was op een gegeven moment dimensionair mm -hmm. en nu is hij weer minister president Nou, die man die had hier vier jaar gezeten, die weet verband, eh? En dan mag je weer vier, vier jaar doen. Geloof mij niet, maar. Het wordt weer langzamerhand. Het zal niet van de ene dag op de andere dag gaan, maar langzamerhand gaat alles weer een heel stuk beter. Mag ik, uh, mag ik je bedanken, Ronnie? Dat mag je zeker. En ik jou ook en ik vind het prachtig als dan. Nou, hartstikke goed. Uh, Mooi. Ja, Blijf ja. luisteren. Uh, we zijn er nog eventjes en een uh, goede reis. Ja, dankjewel. En, uh, ja, praat ik uit. Ik dankjewel. Wel. Dit is de nacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Met wie spreek ik? Vreemd met Carlo. Dag Carlo. Heb je het debat ook gevolgd? Ik heb het debat totaal uh, de gevolgd. En ik heb het uh, niet uh, helemaal via de radio gevolgd. Alleen oh. de voor- en achterkant. <laughs> ja. Uh, en uh, ik ben het uh, niet helemaal eens met uh, jullie commentatoren. Want ik vond het uh, vrij even. Ja, ik, ik, ik denk ook dat de Amerikanen dat soort denken. Van vrij gelijkwaardig opgaan, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Dus jij uh, zou dan ook geen winnaar willen aanwijzen? Nou, ik denk dat inderdaad uh, precies wat toch jouw uh, uh, damescommentaar uh, zei. Uh, ik weet niet meer haar naam precies. Maar ja. uh, Obama was uh, in het tweede gedeelte iets zelfverzekerder. Maar die kreeg in het begin gewoon de, de winter wel van langs. Uh, hij heeft wel gelijk in zijn punten... Maar het debat uh, sloeg gewoon helemaal uh, nergens op. Het, het zou over debat. buitenlands beleid gaan, hè? alleen maar. Ja, en, en, en die, comment, de, die, die, die debater, of de, de nee, hoe zeg je dat? De, de, de presentator, de debatleider, ja. Ja, die, die man die was er natuurlijk totaal niet geschikt voor. Uh, hadden we Sink Kokkermans daar <laughs> gehad, dan hadden we een heel ander debat gehad. We hadden hem er niet in moeten zetten. Nee, die man die had daar niet moeten zitten. Die had met pensioen moeten gaan. Ja. En dit was gewoon een, een beetje een onzin verhaaltje. Hij is tachtig, ja. uh, Laten we wel wezen. We zitten hier met uh, twee volwassen mannen. En, en in, zoals in Nederland. met, met Rutten en, en, en, en uh, Roemer of zo, weet je wel. Dan uh -huh. heb je meer, meer strijd. Ben je, gewoon... wat, uh, ben je ook zo benieuwd wat de media erover gaan zeggen over de debatleider? Nou, ik, ik ben benieuwd wat de Nederlandse media daar, uh, bijvoorbeeld morgen Paul en Witteman en zo, hmm. en, en daar, uh, wat ik uh, vandaag want, uh, in de Donald Duck-rubriek al eerder zei, uh, Maarten van daar weer over te melden heeft. Het, het, het, is gewoon een, het was gewoon een losers-debat wat dat ja. betreft. Ja. En ze gaven elkaar, als je, als je dat optelt, en daar ben ik benieuwd naar, en wat, wat de Nederlandse media daarover zeggen, hoe vaak ze elkaar wel niet gelijk gaven. Heel vaak, hè? Hoe vaak ze elkaar uh, gewoon uh, een ver in de kon staken van. Uh, weet je hoe vaak Romney heeft gezegd. Wij deden dit met de Democraten. Wij deden dat met de Democraten. En uh, de Democraten gaven me hierin gelijk. De Democraten gaven me daarin gelijk. Het was gewoon een, een, een uh, saai debat, eigenlijk. Je, je, ja, je, je, je punt en je hebt toch gekeken? Dat wel, hè? Nee, nee, nee. nee want ik zei al, ik wens het echt zien. Maar ik heb het op tv gekeken, want dan wordt er niet tussendoor gekletst en, en uh, dingen vertaald. Je ik, hebt het gevolgd. Want uh, ik praat vrij ja. goed Engels. Dus doe gewoon de tv aan en dan luister ik gewoon naar het debat. En ik zie de, ik zie de koppen niet, want dat hoorde ik vaak. Uh, dat uh, Obama uh, zijn uh, mimiek was beter dan die van uh, Romney. Ja, in tweede gedeelte ja, dat, vooral. Ja. Ja, dat, dat hoorde ik. Ik weet niet of je dat zelf kunt beamen. Ja. En in het tweede gedeelte, in het eerste gedeelte was het een beetje andersom eigenlijk, vond ik. Ja. In het eerste gedeelte was het een beetje andersom, vond ik. Maar in het tweede gedeelte was dat inderdaad zo, ja. Oké, okay, nou goed. In ieder geval, de mimiek uh, doet natuurlijk wel wat voor de kijkers. Ja, ja. En, en, Carlo, en ik Carlo, mag ik je, mag ik je bedanken? Oké, okay, nou, heb je ja, <laughs> een andere beller? Ja, <laughs> ik heb een andere beller. Sorry Carlo. Die ga ik aan u bijpakken. Goedemorgen, okay. dit is de nacht, hallo. Ja, goedemorgen met Wilm de Dag, hallo. Hebt hallo. u het debat ook gevolgd? Ik heb het uh, gedeeltelijk gevolgd. En ik uh, vind dat eh, uh, ja, uh, wat Obama betreft die heeft natuurlijk geluk dat hij zo'n goede vrouw aan zit staan, uh, Michelle. En uh, dat uh, ja, uh, ik uh, aan de ene kant vind ik dat hij nog wel een uh, kans uh, verdient. Romney, bedoelt hij? Of, of Obama? Uh, Obama verdient van de nee. Oké. Okay. van de Republikeinen niet. Want is in zijn inzienst van zijn trapje gevallen. Ja, waarom? Nou, okay. de uitspraak uh, aan die volslagen. Volslagen, Oké. Ik ga het gesprek afbreken, want de verbinding is heel erg slecht. Helaas. Ja. Ja. Maar mag ik je bedanken voor je mening? Ja, ik had nog één laatste opmerking. Hè? Heel kort. Uh, heel kort, het laatste. Uh, ik vind dat, uh, dat ik uh, als Hillary uh, Clinton uh, ook uh, een kans zou moeten krijgen. Wie moet de kans krijgen? Ik vind dat, uh, dat Hillary uh, Clinton, Clinton ook een uh, okay. kans zou moet, uh, moeten krijgen. Nou, dat punt heb je gemaakt. Dank je wel. Goed. Dankjewel. En een uh, hele fijne nacht. Zometeen ja. focus op de wereld waarin we vliegen naar Kenia, waarin we praten met. Uh, Tieneke in Kenia uh, over het nieuws daar. En we gaan naar Mali, naar Anko van Bergijk En uh, we gaan het onder andere hebben over de drones die Frankrijk wil sturen naar Noord-Mali. De nacht. De EO. Cars and Drive, en daarvoor Chris Berry met Stick to the Recipe. Zometeen so focus op de wereld waarin we gaan naar Kenia, Kenia en naar Mali. Maar eerst nog Alicia Keys en Empire State of Mind. It can takes me down from Harlem to De Nachtisch, de Nacht is, de Nachtisch. de AO, de AO. the stars oh, Some of must sail through our trouble Some have to live with the scars Is there hard too much to take in here Hard to find and can never be found Alicia Keys een Empire State of Mind en net Elton John en Circle of Life. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Iedere week spreken we in Dit is de Nacht met Nederlanders in het buitenland. Waarom zijn zij uit ons land vertrokken? Wat doen zij in het buitenland en wat is daar belangrijk nieuws? En deze keer gaan we naar Mali en Kenia. Anko van Berghuit, Bergeijk vanuit Mali. Goedemorgen. Ja, goedemorgen en goedendag. Je zit samen met je vrouw Ewien in het ontwikkelingswerk. Um, het laatste nieuws uit Mali is dat Frankrijk drones gaat sturen naar het noorden van het land... vanwege de uh, bezetting van het noorden door de, de moslim-extremisten. Uh, ja. hoe, hoe komt dat nieuws aan daar bij jou? Uh, erg welkom. De mensen zitten zeer gespannen te wachten wat er nu toch eindelijk is gaan gebeuren. Al maanden is het maar praten, praten, praten en er komt weinig uit. Dus uh, men juicht het wel toe. En, en, en um, ja, wat verwachten uh, de Malinezen ervan? Um, toch vooral uh, ja, tactische ondersteuning. Want we uh, weten wel, het gros hier wil toch eigenlijk niet... in een militaire inmenging van buiten. Zelfs niet van buurlanden. Dat blijft een uh, heikelpunt waar al uh, weken over we gepraat van, dat uh, De Europese Unie wil eigenlijk dat West-Afrika samen gaan oplossen. En dat is pas sinds een week of twee dat dat ook uh, ja, toegestaan wordt. Maar eigenlijk, zeker als we de militairen hier spreken... die willen zelf de klus oplossen. Uh, en mm -hmm. eigenlijk alleen gesteund worden met materiaal. En is dan de, de inzet van die drones is dat een, een goede tussenoplossing? Zou je dat zo kunnen zeggen? Uh, ja, de, dat is toch iets nieuws waarvan we denken... Hey, dat kan wel eens veel meer grip geven op de situatie en kijken van wat daar nou eigenlijk gebeurt. Dus men, het is, Eigenlijk heeft het ook een stukje sensationele lading. Dat hebben wij helemaal niet. Dus Mali heeft echt gevraagd vanuit de regering: van, geef ons spullen waarmee de militairen wat kunnen gaan doen. Je noemde het net al eventjes, de VN-veiligheidsraad. Daar ging het om, die stemde eerder in met een resolutie... die het mogelijk maakt dat buurlanden van Mali zullen ingrijpen in het land. Maar je zei, ja. daar wordt niet echt om gejuicht. Nee, nee. er is nog een algemeen... Uh, ja... ...versie tegen, men is bang dat er een hoop uh, wanorde uit ontstaat. We hebben in uh, ja, vele andere Afrikaanse landen gezien dat uh, ja, buitenlandse militairen toch vaak uh, hun boek buiten gaan... ...en niet alleen uh, ja, goed bezig zijn. En het is gewoon bewust voor bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, verkrachtingen en dat in andere Afrikaanse landen wel gezien... Oh, de verbinding uh, is heel slecht. Je, je valt nu even weg, maar nee, misschien dat het nu weer, uh, weer goed gaat. We gaan gewoon door. Um, je zei, uh, de drones, die, die worden uh, verwelkomd. Uh, daar komt het op neer. Ja. Uh, ik begreep ook van jou eerder dat uh, er al drones zijn gesignaleerd. Ja, we hebben uit uh, verschillende bronnen wel gehoord... dat er uh, toch al gevlogen wordt. En dat is uh, puur... Ja, politiek niet bekend. Maar toch uh, is dat wel uit zoveel bronnen te bevestigen... dat wij uh, denken dat er al een maand of twee gevlogen wordt. En welke bronnen zijn dat dan? Ja, vooral internet en uh, vrienden via via. Je zit toch in dat circuit van uh, blanke buitenlanders hier. En je ziet uh, veel extra Amerikanen komen, jonge Amerikanen. En uh, ja... Uh, ook van het internet en verhalen. Dat men zegt, oh, de drones die zijn al in Mali. Ja. Um, dus, dus, maar dat, dat, dat heb ik hier nog niet gehoord. Nee, dat is uh, politiek gezien nog niet vrijgegeven. Maar dat is wel nee. wat wij hier uh, lokaal meekrijgen. Ja. Um, jij was uh, een paar maanden samen met je vrouw uh, in Nederland. Maar nu zijn jullie weer terug. Uh, hoe is het om weer terug te zijn? Heel anders dan voorheen. Je zit in een nieuwe werkelijkheid. We kunnen niet meer naar het noorden reizen terwijl ik daar wel werk zou willen verzetten. En uh, ja, de, de gespannenheid en de, de verschillende groepen, als ik met mijn wat meer gestudeerde vrienden in Bamako praat, die zijn zo tegen Sanogo. En als je met de minder gestudeerde bevolking praat, nou, die hebben zoiets dus van, joh, de regering was slecht. En die koek die was nodig en het komt allemaal wel goed met uh, het hele gebeuren. Dus het is heel verschillend oh ja. hoe mensen reageren. En, en staat een deel van de bevolking uh, waar jij mee praat dan ook achter uh, de, de rebellen? Ja, zeker. En vooral de mensen die er minder last van hebben. Ik, ik zie zo uh, hoe meer zuidelijk... Hier is het zo relatief rustig, dan is het voor die arme bevolking toch een beetje ver van mijn bed. Show. Want ja, het is bij ons, waar wij nu zitten, toch wel zo'n 700 kilometer bij ons vandaan waar de rebellengrens is. Dus dan kun je er vrij gemakkelijk overheen leven. En we hebben hier in Kutjala relatief weinig vluchtelingen. Er zijn er wel, en je ziet ze, en er zijn er ook opgevangen. Maar het gros zit toch in Bamako en in buurlanden. En hebben jullie desondanks, uh, ondanks dat het, feit, het feit dat het bij jullie nog rustig is, uh, uh, getwijfeld om, om uh, terug te gaan? Um, nou, nee, meer van uh, niet, niet naar Koetschalen getwijfeld, maar wel zo van wat wordt het en uh, waar gaat het heen, want ja... Een tijd lang was het hier wel zo onrustig dat alle scholen waren dicht. Dus ja, de jeugd liep maar wat rond te dolen op straat. En de radiostation werd afgebrand die dan uh, uh, ja, verkeerde dingen naar hun mening zei. Ja, dat soort dingen waren er wel. Maar uh, ja, zolang we hier kunnen werken, dan vonden wij het wel veilig genoeg uh, om hier terug te komen. Maar ja, het is wel heel anders. En er waren ook uh, afgelopen week elektriciteitsstoringen. Ja, dat, uh, het verhaal was dat het geld gebruikt werd voor het leger. En dat er even uh, ja, gezocht moest worden naar uh, diesel overdag. Want alles is hier op diesel. Dus we hadden op een gegeven moment alleen nog maar s'nachts uh, spanning. En van de week gaat het weer beter. Dus blijkbaar hebben ze toch weer wat geld in diesel gevonden. Uh, hoe, hoe voelt dat dan nu uh, uh, om, om terug te zijn? Zijn jullie uh, niet bang? Nee, nee. Dus, um, ik zou zelfs ook wel nog uh, steeds niet naar uh, Servoreum op, die willen nog net onder de rebellengrens om daar wat werk te doen. Maar goed, dat wordt afgeraden. Maar uh, nee, we, we voelen ons niet bang. Nee. Er zijn ook weer vernielingen aangericht in Timbuktu door de rebellen. Is dat iets wat, wat ook leeft of niet? Nauwelijks. Dat is voor de gewone uh, malinees, uh, daar wordt ja, met enigszins uh, afschuw over gesproken, maar dat is toch zeer matig. Het, de, de veel belangrijke items hier zijn dat er gewoon uh, erg veel hongersnood is. Dat, uh, vooral re, richting mop die afgelopen jaar mochten ze geen hoge oogsten neerzetten, ze mochten geen maïs verbouwen. En uh, Ze waren bang dat er dan tijdens de oorlog grote gewassen zouden staan. Ja, dat is een, echt een groot probleem. Dus de, er is gewoon helemaal een enorm tekort aan voedsel in het Noorden. Dus dat zijn belangrijkere punten dan cultuurerfgoed wat uh, afgebroken wordt. Dat zegt de arme Malinese toch minder. Dat, dat houdt het Westen misschien meer bezig? Ja, zeker. Ja. zeker. Nog heel even over die, die uh, energiestoringen, die elektriciteitsstoringen. Het verhaal zou toch zijn dat, dat, dat het geld... Uh, uh, nodig is uh, uh, voor de militairen en dat daarom het energienetwerk wordt afgesloten? Ja, inderdaad, dat werd er gezegd. Nou ja, we weten nooit in hoeverre dat excuses zijn van de overheid en van de energiemaatschappij, maar het is hier zo dat de energie zwaar gesubsidieerd is door de staat. Want uh, ja, er staan grote, dure dieselgeneratoren en uh, dat komt toch een gedeelte uh, vanuit de staat. Ja. Dan gaan we naar Kenia. Daar woont Tineke de Groot samen met haar man Jurien. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, Anko is met zijn vrouw net teruggegaan naar Mali. Jullie zitten in Kenia, uh, nu ongeveer zes jaar. En jullie gaan terug naar Nederland, definitief. Waarom? Ja, klopt inderdaad. Zij zijn nu juist afbouwen. En um, de reden daarvan is dat hij nieuwe baan heeft. heeft Oh, de verbinding is ook in dit geval heel slecht. Maar net werd hij uh, beter. Dus bij Anco. Dus la laten we hopen dat dat in dit geval ook zo is. Uh, Tineke, ben je er nog? Ja. Ja, ik ben er nog. Je bent er nog. Oké. Okay. Nou, dat, dat is fijn. Um, je zei, um, je man die, die, die, uh, heeft een andere baan gekregen in Nederland. En daarom gaan jullie terug. Ja, klopt. Hij heeft uh, georganiseerd bij de IPD. een oriëntatie in de BKN. Dat er uh, werkt. En hij wordt hij programma manager. En uh, ja, jullie hebben dan zes jaar ongeveer gewoond in Kenia. Uh, hoe is dat dan om, om terug te gaan? Moeilijk. Ja, de verbinding is echt ja. slecht. We gaan het, uh, Tineke, we gaan het even proberen op, op een ander nummer uh, van jou. En uh, dan komen we zometeen hopelijk bij je terug. Um, we gaan weer eventjes naar Mali, naar Anko van Berghijk. Uh, je doet samen met je vrouw ontwikkelingswerk. Um, Laat het even hebben over, over wat jij de afgelopen tijd hebt gedaan. Uh, waar zijn jullie nu mee bezig, nu jullie weer in Mali zijn? Ja, mijn grootste uitdaging momenteel is het uh, ziekenhuis in Kutjala. Ja, ze zijn aan het groeien groeien en zien uh, ja, duizenden patiënten per maand. En daardoor is onder andere de stroomrekening uh, duur geworden... Mm -hmm. En uh, dat, is, ja, dat loopt wel richting de uh, 2.000 euro per maand. Dus daar hebben we uh, zonne-energie opgehangen. Afgelopen maand uh, zijn we daar uh, met ruim 200 zonnepanelen tegenaan gegaan. Mm -hmm. En uh, ja, dat is een hele uitdaging om dat allemaal uh, in goede banen te leiden. En vooral omdat dit een industriële connectie is. Dus, uh, ja, daar heb ik uh, ook veel expertise voor nodig vanuit uh, Nederland, dus dan uh, bedrijven praten over wat we doen met uh, reactieve energie en uh, actieve energie, dus dat is allemaal uh, energie uh, vrij specialistisch. En is het iets wat, wat uh, uh, ondersteund uh, is uh, met, met, met gelden van donateurs of, of komt dat ergens anders vandaan? Nee, dit van donateurs. Ik werk uh, vooral uh, met bedrijven en kerken samen uh, uitleggen wat we doen. En uh, ja, vooral bedrijven die vinden het mooi om te zien dat we in Nederland dan een vullen met spullen. En die spullen gaan zo naar de eindbestemming uh, Kutjala. En daar leid ik dan lokale mensen op die het uh, vervolgens installeren. Dus uh, ja, ik ben dan zelf vooral bezig met het uh, Ontwerpen, ontwikkelen en het meten hier wat er nodig is. En dan volgens het Nederlands bedrijven overleggen hoe we het gaan aanpakken. Er staat op jullie website een heel mooi filmpje van, van dit project. Uh, waarin uh, te ja. zien is uh, hoe het allemaal is gegaan, die installatie van die zonnepanelen. Uh, jullie website is avonturiers.nl. Dat is een mooie domeinnaam, die was nog beschikbaar ja. blijkbaar. Uh, is ja. dat de, uh, die zonnepanelen installeren, die duurzame energie, is, is dat jullie belangrijkste pijler? Ja, voor, um, dat is wel waar ik 60% zeker van mijn tijd mee bezig ben, omdat uh, uh, energie is echt de motor van ontwikkeling. Uh -huh. Zonder energie dan blijf je toch uh, ja, echt achter op allerlei vlakken. Wij doen veel uh, met uh, dorpsklinieken en die staan in dorpjes waar niet eens spanning aanwezig is. Ja, als je daar een klein beetje de gezondheidszorg op een hoger wil krikken, dan heb je eerst energie nodig. Dus dan ga je zorgen dat je niet meer met een zaklamp s'nachts een bevalling hoeft te doen, maar dat je netjes uh, licht hebt. En vervolgens uh, nu reist de vraag bijvoorbeeld om ook zuurstof uh, te kunnen toedienen bij patiënten die het nodig hebben. En vooral ook bij bevallingen dan, uh, ja, kan dat levensreddend zijn uh, als daar een... Uh, een machientje naartoe moet wat dan zuurstof concentreert. Want dat is er niet? Nee, dat is er allemaal niet. Terwijl dat toch uh, ja, een basiselement is, zou je zeggen? Ja. En bijvoorbeeld uh, mobiele echografie. We hebben kleine mobiele sets op uh, 12 volt zonnepaneeltje erbij. Die kan overdag laden. En dan kunnen ze 24 uur per dag uh, met echografie zien of de baby goed ligt. En zo niet. Dan kunnen ze... Al in de ambulance naar Kutsjale gaan. Want daar hebben we dan een ziekenhuis met alle middelen. Daar kun je netjes een keizersnee uitvoeren. De meeste mensen die wonen ja, een uur tot een paar uur van een plek af waar dan eventueel een keizersnee gedaan kan worden. Mm. Dus heel veel vrouwen die sterven onnodig. omdat ze eigenlijk een keizersnee hadden moeten hebben. Mm -hmm. En je zei 60% van ons werk bestaat uit projecten die te maken hebben met de duurzame energie. Ja. Is dat iets wat, wat uh, leeft uh, in, in Mali, duurzame energie? Ja, veel meer als in Nederland als het gaat om zonne-energie. Maar dat is eigenlijk ook omdat uh, dat het beste keuze is. Uh, als je al arm bent, dan heb je geen geld om uh, benzine of diesel te kopen voor een generator. Mm -hmm. Dus als het je lukt om uh, zonnepneel te krijgen, desnoods zelfs in de vorm van salaris. Dat wordt hier toch al vaak gedaan dat je van de baas en die bijvoorbeeld over een uh, jaar of uh, één of twee uitgestrijd afbetalen. Dus dat is wel uh, wat iedereen wil. En stimuleert de overheid het ook? Uh, in zoverre dat de importbelasting op alles wat zonne-energie is uh, geheel afwezig is. Dus dat is voor ons ook erg gunstig. Wij kunnen in Nederland uh, alles kopen... En we kunnen zonder importbelasting uh, zo die zonne-energie invoeren. Dan gaan we weer even naar Tineke, want uh, ze is er weer in Kenia. Ja, dat klopt. Heel goed. Dat klinkt als een uh, glasheldere uh, verbinding. Kraakhelder, hartstikke mooi. Um, jullie uh, gaan weer terug naar Nederland. Jullie zijn nu ongeveer zo'n zes jaar in Kenia. Um, wat was ja. voor jullie de reden om naar Afrika toe te gaan? Reden om naar Afrika toe te gaan. Ja, eigenlijk toch, um, eigenlijk was het voor mij zelf al iets wat ik al van jongens af aan heel graag wilde, iets in ontwikkelingswerk of iets in een ander land doen. Um, en uiteindelijk ja, was het toch voor ons allebei zo dat we zeiden, we zouden graag iets ook iets willen betekenen in een ander land van de wereld. En toen is Kenia op ons pad gekomen. En uh, ja, we hebben hier een bijzonder boeiende en goede tijd gehad. Jullie zitten ook in het ontwikkelingswerk. Wat is uh, het belangrijkste dat jullie hebben gedaan de afgelopen jaren? Nou, uiteindelijk is dat toch dat je zegt... van je hebt iets betekend voor individuen, voor persoonlijke mensen. Je, je kunt denken over alle grote projecten... maar als wij terugkijken zeggen we... nou, wat zijn nou echt de mooiste momenten ook geweest... dat is dat je verschil maakt in het leven van een ander. Noem, noem, dan, noem dan eens één voorbeeld... Um, dat denkt bijvoorbeeld aan een noodhulp, die, waar uh, jullie recent bij betrokken is geweest. Nou, dat was in het noorden van Kenia. Dus vorig jaar de, de hoorn van Afrika was zwaar getroffen door honger. Mm -hmm. um, jullie is, is daar vooral bij betrokken geweest, meerdere ja. keren ook afgereisd. En als je dan ziet dat er één moment iemand bijna omkomt van de honger. En een paar maanden later gewoon weer ziet dat er leven is in de ogen. dan weet je gewoon, je hebt verschil gemaakt in het leven van zo iemand. En nu heeft je man uh, een nieuwe baan gevonden in, in Nederland. Uh, ja. Stond het op de planning? Was dat uh, het idee ook om weer terug te gaan? Nou, we zouden eigenlijk volgend jaar juni uh, terug gaan. Dan zou ook ons uh, contact beëindigd worden. Maar er kwam al eerder een factuur op ons pad. En uh, daar heeft jullie nog gesolliciteerd. Ja, en dus nu wordt het eigenlijk een half jaar eerder dan gepland. En, en wat voor gevoel heb je daar dan over? Dat jullie terug gaan? Ja, ik vind het moeilijk. Ik kan wel nagaan, als je gewoon ergens zes jaar woont en gewerkt hebt, heb je gewoon zoveel contacten. Ik bent hier gewoon helemaal eigenlijk echt uitgeslagen hier. En je bent van de mensen gaan houden. Mm -hmm. En om terug, ik vind het ontzettend moeilijk om het hier los te gaan laten. Ja, en jullie hebben ook vier kinderen. Die, uh, ja. die groeien op in, in Kenia. Um, jij geeft ja. zelf les aan ze, want er is uh, geen uh, geschikte school voor ze. Um, gaan denk... zij uh, veel vriendjes en vriendinnetjes missen? Ja, zeker ook. Hoe, hoe vinden zij het dan om terug te gaan? Ja, dubbel. Ik zeg altijd: kinderen zijn eigenlijk spiegeltjes van de ouders. Dus uh, uh, aan de ene kant uh, hè, vinden ze het ook denk ik, moeilijk om je los te laten. Ja, aan de andere kant uh, zien ze wel echt wel naar uit om naar Nederland te gaan. Hoe, hoe is voor hen het leven eigenlijk in Kenia? Nou, er wordt hier altijd heel veel buiten gespeeld. We wonen op een compound met een heleboel Afrikaanse kinderen. Uh -huh. We hebben veel vriendjes en vriendinnetjes. En het is eigenlijk gewoon naar buiten buitenspelen. We dus zien ook gewoon knikkertijd nu. Dus we zijn nu heel veel het knikkeren elke dag bijvoorbeeld. Nou dat, Het gebeurt in Nederland volgens mij niet meer zoveel. Nee, moet je nagaan. <laughs> dus dat, dat, dat ja, kunnen ze weer meenemen naar Nederland. En wat denk ik? Ja, ja, dus uh, ik ben benieuwd dat er straks een Nederlandse winter gaat. De, de afgelopen week, wat heb je gedaan qua werk... Um, nou, ik, naast dat ik dus les geef aan de kinderen, ben ik uh, verpleegkundige uh, als achtergrond. En ik ben hier bezig met de gezondheid. O, eigenlijk heb ik de afgelopen jaren me ook echt ingezet voor gezondheidszorgprojecten. En ik ben op dit moment bezig met een uh, project op het gebied van ziektekostenverzekeringen. Mm -hmm. Nou, ziektekostenverzekeringen. Uh, hier in Kenia is eigenlijk het grootste probleem dat mensen heel moeilijk toegang hebben tot de zorg. Kunnen we nagaan dat er soms in sommige dorpen zijn wel kliniekjes, maar het is wat anders om ook geld te hebben om naar die kliniek toe te gaan. En nou is het zo dat eigenlijk ook het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken en uh, ja, verschillende donors, die hebben eigenlijk geld bij elkaar gelegd om ziektekostenverzekering in te voeren in verschillende Afrikaanse landen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk op zo'n manier dat ze minimaal geld, uh, geld geven. En dus dat ze maximaal proberen eruit te halen wat erin zit. En het donorgeld, dat wordt eigenlijk besteed aan het uh, opwaarderen van sommige klinieken. En uh, een klein beetje subsidie aan de premiumpot, laat maar zeggen: de, de, de, de premiepot voor de verzekering. Hè? Ja. Maar het is dus niet verplicht en... om daaraan mee te doen, aan die verzekering? Nee. Um, wordt er dan wel aan meegedaan? Ja, dat wordt wel meegedaan. En ik ben nu betrokken bij een project in de buurt van Elberet. Daar is het, de verzekering aangeboden aan ongeveer 5000 boeren... Mm -hmm. die melk brengen uh, naar een soort coöperatie. En zij betalen nu hun ziektekostenverzekering met hun melkgeld. Dus elke maand wordt er wat uh, geld van de melkrekening afgetrokken... waardoor zij nu uh, vrij beschikking hebben over gezondheidszorg. En ze zien uh, uh, uh, uh, uh, daar ook het nut wel van in om dan de premie af te dragen? Ja, zeker weten. Want dat is heel leuk, want wat ik dus niet mee bezig ben... is eigenlijk te kijken wat mensen vinden van de kwaliteit van zorg in de klinieken. En zo was ik gisteren al zeg maar, bij een soort groepsdiscussie... In een, eh, of bij een kliniek in een dorpje, gewoon heel erg afgelegen. En we gingen praten, nou, wat zijn jullie ervaringen met verzekering... En uh, ja, ze zijn gewoon heel tevreden. Er was bijvoorbeeld ook gewoon iemand die was ziek geweest. Die al had, kon in het kliniek niet geholpen worden. En dat zit ook in het uh, verzekeringstelsel zit dan ook dat uh, uh, verwezen kunnen worden naar een academisch ziekenhuis. Dus die, die man was helemaal enthousiast. Want hij had dat normaal nooit kunnen betalen. En nu kon uh, uh, zijn familielid geholpen worden in het academisch ziekenhuis in Elderet. En hij had niks hoeven betalen. Geen cent bij die. <laughs> dus dat, dus dat, daar wordt goed op gereageerd. Is dat ook iets dan, ja, het gegeven, uh, waarvan je denkt dat dat uh, ja, echt uit te spreiden is over het hele land? Hm? Ja, ik denk dat het een enorme potentie heeft. Want, en re hoe reageert de overheid de erop? Dat... Ja, ook heel positief. Uh, toen het ge ge project zeg maar, gelanceerd werd dus geïntroduceerd ge werd waren er ook mensen van de overheid aanwezig. Die ook echt zeiden: nou, hier moeten we meer mee. We moeten proberen of we dit uh, breder kunnen, kunnen inzetten. Gaan we weer eventjes naar Mali, naar uh, Anko. Uh, even heel iets anders. Uh, de rijkste man aller tijden. Die kwam uit Mali. Ja. Hoe zit dat precies? Nou, we hebben hier in Mali nogal wat uh, bodemschatten in de vorm van goud. En in uh, zout. En ja, dat, er is veel industrie op dat vlak bezig, uh, vooral op goud. dan is dat veel buitenlands, maar ook heel veel lokale mensen die met kleine groepjes mensen dan zo zogenaamd uh, uh, ja, illegaal uh, goud delven. en uh, ja, zout is van oudsher een uh, transport uh, in Mali. dat komt uit het noorden vandaan. En uh, ja, er, wordt, uh, er liggen al een enorme plakkaat uh, zout hier. Dat ligt in platte schuiven. Mm -hmm. ja. En er is dus, dus uh, over de rijkste man alle tijden. Dat is dus uh, uh, uh, uh, een malinees, Het Mansa Moussa. Hij leefde 15, in de... 1500, leefde... 15 geloof ik, die kant op. Ja, hoeveel geld had hij? Nou veel meer dan de rijksten van nu, wel ongeveer omgerekend wel tien keer meer, misschien acht keer meer. Maar ja, dat was omdat hij het hele West-Afrika, een heel het gebied van Mali en eromheen bezat, heel de handel bezat hij richting Europa. De zouthandel maar, bedoel je dan? dan van dus. zouthandel, is hem vergeten. De zouthandel dan dus? Ja. Ja. 400 miljard dollar zou hij gehad hebben. Is dat iets wat in de kranten staat bij jou? Nee, maar dit soort verhalen... Er wordt wel, het is een orale cultuur en er wordt wel gepraat. Dus veel dingen zijn wel bekend. Ja. Dus het dus, is niet per se nieuws voor Mali. Nee hoor, maar het is wel, ze zijn wel trots op wat er in het verleden gebeurd is. En men heeft ook altijd die grapjes van wie is de koning en wie is de slaaf. ja. Het is misschien ook een beetje uh, uh, ongemakkelijk nieuws op zo'n moment, kan ik me voorstellen. Nou, het dragen ze vragen zich wel af van hoe kan het dan zo anders worden? Ja. Um, gaan we weer even naar Kenia. Um, over het nieuws daar, over het toenemend aantal aanvallen op kerken, openbare gebouwen, politie. door aanhangers van de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab. Uh, hoe nijpend is de situatie? Nou, inderdaad, er is hier eigenlijk een continue terreurdreiging van uh, El shabaab Het heeft ook te maken met het, uh, eigenlijk het uh, grensconflict tussen Kenia en Somalië. Nou is het zo dat tot nu toe de meeste aanslagen... of eigenlijk bijna alle aanslagen hebben plaatsgevonden in Mombasa, Nairobi, Jairus... dus je zou kunnen zeggen meer het oosten van Kenia. En laat El de Red nou in het westen van Kenia zijn. Mm -hmm. Dus eigenlijk hier leven we helemaal niet zo met die dreiging. Um, dus het is vooral, je merkt eigenlijk vooral dat het in het oosten van Kenia de aanslagen zijn op dit moment, tot nu toe. Dus, dus dat is niet iets wat bij jou heel erg leeft in de omgeving? Nee, hier in Eldred leeft het helemaal maar, niet. Maar wel. wordt er wel over gepraat? Er wordt er wel over gepraat. Wat hier eigenlijk veel meer een issue is, is dat we ons opmaken voor de verkiezingen, de landelijke verkiezingen volgend jaar, in maart. En dat is eigenlijk iets wat veel meer in Eldoret speelt. Er zijn de eerste verkiezingscampagnes, komen al. Um, het is eigenlijk zo dat uh, de member of parliament, dus zeg maar parlementslid, die eigenlijk ook die heel graag president zou willen worden, William Rousseau, mm -hmm. uh, die wordt vervolgd door het uh, ICC, dus het uh, International Criminal Court in Den Haag. Yeah. En uh, daar maakt iedereen zich druk over, of, of hij dan nog vervolgd zou worden voordat hij misschien president zou kunnen worden. Het tribunaal, ja. Wat is het belangrijkste verkiezingsthema bij jullie? Uh, belangrijkste verkiezingsthema. Ja, eigenlijk verschillende. Iedereen die komt met zijn eigen... Uh, hè? Iedereen, elk parlement met zijn altijd Dat het natuurlijk veel beter wordt. Dat de, be de wegen beter worden. Dat de armoede wordt opgelost. Maar uh, uiteindelijk is de gemiddelde Keniaan daar heel sceptisch over. Want dat zijn altijd de verkiezingsthema's. En de werkelijkheid is vaak uh, hè? zo contrasterend. Yeah. Hey, wat staat er voor de ja. komende week, voor deze week op de agenda bij jou? Ja, ik ga dus nog verder met mijn, uh, mijn onderzoeksproject. Um, dus wat ik nog steeds aan het onderzoeken ben, hoe dat nou verder gaat met, met de ziektekostenverzekering En uh, wat de kwaliteit is van de klinieken, dus de zorg die ze krijgen. En eigenlijk hè, de dingen die daar nu uitkomen, dat rapporteer ik dan weer naar degene die dat project invoert. En dan proberen we eigenlijk zeg maar, de, de zorg in de klinieken te verbeteren. Daar komt het eigenlijk op neer. En ga je daarmee door met dat, dat, he, dat project als je uh, weer in Nederland bent? Uh, dat hoop ik eigenlijk wel, maar goed, dat moeten we ook even kijken. Want eigenlijk uh, gebeurt het al wat hier. Maar ik zou het sowieso heel, ik vind het sowieso een hele boeiende vorm van ontwikkelingswerk. Ja, en het wordt ook, wel, het wordt ook soms wel gezien als de, als de tweede golf in de hele microfinancieringbeweging je kunt voorstellen uh, met de microfinanciering, hè? dat was natuurlijk van je helpt mensen aan een, uh, aan een lening. In dit geval bijvoorbeeld een, een boer die, die, die uh, krijgt een lening om een koe te kopen. Hij koopt die koe, maar vervolgens komt een van de kinderen in het ziekenhuis. En deze ene boer moet en zijn koe verkopen en hij heeft nog steeds een lening. Mm -hmm. Um, dus je kunt je voorstellen als zo iemand als die boer met die koe nou een ziektekostenverzekering krijgt, dat dat echt een verschil maakt. Dus dat is uh, iets waar jij zeker nog je uh, voor gaat inzetten. Mag ik je bedanken, Tineke de Groot vanuit Kenia en Anko van Bergijk ja. vanuit Mali. Uh, Doe voorzichtig, allebei. Uh, sterkte met de situatie daar. Zometeen het NOS Radio 1-genaal. Met natuurlijk veel aandacht voor Obama en Romney. Tot volgende week.